We hadden de aanloop van het laatste plateau bereikt. Nu was de zon van goud, de lucht felblauw. Het einde van de reis was nabij. Door de vallei waaide een nobele wind. De wolken hingen vlak boven ons. En plotseling, vanaf een hoog punt, zagen we de stad beneden ons. Uitgestrekt liggen in zijn krater vol stadsrook en vroege avondlicht. Admiraal B. vreef over zijn buik en keek met rode ogen naar de hemel. Oh! Waar zal ik heen? Wij gaan Jezus met ons hoog. Nu kan ik vlieren met messen als vieren. Daverde de stad ons tegemoet We reden langs drukke cafés Krottige vode wieltheaters En massa's lichtjes In vervagende stegen Zagen we eenzame gestaltes We werden toegeschreeuwd door krantenjongens Monteurs, schokte op blote voeten door de straten Met hun steeksleutels en dokkenpoets Het hield niet op We zwieren als in een droom door de stad We werden ingehaald en gesneden Door woeste chauffeurs Grijnzend achter hun stuurwiel Kan ik flieden met messen als vieren.